Straatman met het NOS-journaal. President Duterte van de Filipijnen zegt dat zijn land zich mogelijk uit de VN terugtrekt. Hij is boos over de aanhoudende kritiek op de manier waarop hij drugscriminaliteit in zijn land bestrijdt. In de korte tijd dat Duterte nu aan de macht is, zijn er al zo'n duizend mensen vermoord. Dat gebeurt vooral door doodseskaders. Mensenrechtexperts van de VN riepen onlangs de regering in Manila op... om een einde te maken aan de executies van vermeende drugsdealers. De burgemeester van Londen, Sadi Khan, roept zijn Labour-partijgenoten op om hun leider Jeremy Corbyn weg te sturen. Volgens Khan heeft Corbyn bij het Brexit-referendum laten zien dat hij niet geschikt is om kiezers achter zich te krijgen. Corbyn ligt sinds dat referendum zwaar onder vuur. Labour en Corbyn hadden campagne gevoerd om in de EU te blijven, maar volgens critici werd dat standpunt te laat en zonder overtuigingskracht naar voren gebracht. De komende weken kunnen de Labour leden zich in een schriftelijke stemming uitspreken over de vraag of Corbyn mag aanblijven of vervangen moet worden door Lagerluis, lagerhuislid Owen Smith. Die uitslag wordt op 24 september bekendgemaakt. Schiphol waarschuwt reizigers voor vertraging. Vakbond FNV heeft een deel van het KLM-grondpersoneel gevraagd... om ook vandaag in actie te komen voor een betere CAO. Tussen 9 uur vanochtend en 1 uur vanmiddag worden de regels... die ze bij hun werk moeten volgen strikt nageleefd. Ook gisteren hielden KLM-personeelsleden stiptheidsacties. Reizigers merkten daar volgens de FNV weinig van. De Turkse president Erdogan zegt dat de zelfmoordaanslag gisteravond in Gaziantep waarschijnlijk het werk was van islamitische staat. De aanslag werd gepleegd tijdens een Koerdische bruiloft. Het kostte aan zo'n 30 mensen het leven. Gaziantep is in het zuiden van Turkije, niet ver van de Syrische grens. Het weer, een wisselvallige dag met veel wolken en diverse buien. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een vrij stevige zuidwestenwind. Vanmiddag klaart het vanuit het westen een beetje op. Morgen is het ook nog wisselvallig, maar wel iets warmer. Vanaf dinsdag wordt het zomers met oplopende temperaturen en flink wat zon. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted year So close behind Watch out The world's behind you There's always someone around you call It's nothing at all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 Wild Snuggers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 ja, uh, yeah. mooi nummer, Mainyard Ferguson.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 aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you get by if you smile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 Een fenomenale Deense jazzzangeres. Zeer de moeite waard. Dit was van haar CD I'm Old Fashioned. Uh, mooi nummer, mooi CD. Maar ze heeft ook nog hele decente. Deze was uit 1996, dacht ik. Vond keer is ook iets wat van haar nieuwere werk draait. ook zeer de moeite waard. Ja, en dan is nu de hoogste tijd voor een icoon. En dan heb ik het over Joe Lovano.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 uh, eens even kijken, Larry Young, Buddy Rich, Maria Snyder, Esther Phillips. Nou ja, kortom, zorg dat je tweede uur er ook bij blijft. Tot na de klok van 11.